Zes uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Kiev heeft de oppositie de hele nacht met de regering Yanukovych... onderhandeld over een oplossing voor het geweld in Oekraïne. Ministers van Duitsland, Frankrijk en Polen bemiddelden... en ook was een Russische vertegenwoordiger aanwezig. Tegen de ochtend zei een bron tegen het persbureau Reuters... dat de gesprekken elk moment konden worden afgerond. Maar of dat betekent dat de partijen het ook eens zijn... over hoe het land verder moet, is niet duidelijk. De drie EU-ministers spraken gisteren met de twee partijen... afzonderlijk over een uit weg uit de crisis en ze pleiten voor een overgangsregering... een grondwetswijziging en vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen. Vanmiddag is de uitspraak in de rechtszaak tegen kickboxer Badr Hari. Het Openbaar Ministerie eist vier jaar cel tegen de 29-jarige Amsterdammer... waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens het OM heeft de vechtporter een spoor van geweld getrokken... waarvan de zware mishandeling van zakenman Koen Everink... het absolute dieptepunt vormt. De Amerikaanse president Barack Obama ontvangt vandaag de Dalai Lama. Volgens een woordvoerster van het Witte Huis is de VS bezorgd... over de verslechterende situatie van de mensenrechten in Tibet. China heeft zich scherp tegen de ontmoeting gekeerd. Als die toch doorgaat zal dat volgens China... de banden tussen beide landen ernstig beschadigen. Het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht heeft ook vandaag nog last van de reparatie van een kapotte wissel bij Den Haag. Volgens ProRail kunnen op het traject maar twee treinen per uur rijden in plaats van vier. Tijdens een controle in gisteren bleek dat vier wissels niet meer voldeden aan de veiligheidseisen. Die moesten direct worden vervangen. Het weer, het blijft buiig, later vandaag misschien hagel en onweer. Ook af en toe zon en vooral smiddags is dat dan. Het wordt 8 tot 10 graden. Zaterdag regent het, zondag en maandag blijft het waarschijnlijk droog. En vooral zondag ook zon. Dit was het NOS Journaal. Relatief rustige nacht in Kiev. Politiek overleg is nog gaande. En de burgemeester van Leiden beslist vandaag of Benno OL daar kan blijven wonen. Het NOS Radio 1 Journaal. Uh, met Frederik de Jong. Vrijdag 21 februari, goedemorgen. In Kiev is aan het begin van de nacht het overleg tussen de regering en de oppositie hervat. Drie Europese ministers proberen te bemiddelen in het conflict. De ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk en Polen... spraken gisteren de hele dag afzonderlijk met president Janukovic En de leiders van de oppositie, vertelt correspondent David-Jan Rotva. Maar uiteindelijk vanmiddag zijn ze toch met elkaar aan tafel gaan zitten. Dat is weer geschorst. En tussendoor hebben die EU-ministers die EU gezegd dat het allemaal heel moeizaam gaat. Dat ze proberen een document op te stellen dat een stap voor stap uh, uh, uh, weg moet zijn naar een oplossing van het conflict. Na een nieuw gesprek met de president schoven na middernacht ook de oppositieleiders aan bij de gesprekken. Bij het overleg waren ook de parlementsvoorzitter en enkele parlementariërs aanwezig. Oud-burgemeester Wolfsen van Utrecht moet getuigen in de zaak van een weggepest Marokkaans gezin. In 2011 werd de familie door een groep jongeren weggetreiterd uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn, vertelt hun advocaat Jehudi Moskovic. Um, zij hadden eerst zichzelf in veiligheid gebracht en uh, toen heeft Wolfsen hem persoonlijk uh, opgebeld en gezegd... Uh, kom terug, want ik wil niet dat mensen uit mijn stad moeten vluchten en ik garandeer jullie veiligheid. Uitsluitend naar aanleiding van die garantie is het gezin teruggekomen... Maar veilig bleek het niet te zijn. Het treiteren werd zelfs erger... en het gezin, waarvan de vrouw ook nog hoogzwanger was, moest opnieuw verhuizen. De familie eist nu 70.000 euro schadevergoeding. Een groot gedeelte materiële kosten, zoals kosten voor de verhuizing. Eh, meubilair, daarnaast de schade aan de, de, de auto bijvoorbeeld. Maar er zit ook een, een stuk eh, immateriële schade. Dan stelt u zich maar eens voor dat het heel zwaar moet zijn geweest voor een zwangere vrouw... om nadat zij zichzelf eerst een veiligheid had gebracht... terug naar een woning te gaan en dan vervolgens opnieuw te worden blootgesteld... zonder beveiliging aan al dat geweld. Burgemeester Wolfsen wordt op 24 maart gehoord in deze zaak. Leni het hart vindt dat de zorg in de zeehondencrash in Pieterburen... zo achteruit is gehold dat ze een gevonden zeehond er niet meer naartoe zou brengen. Volgens haar zou de kans groot zijn dat het dier een aantal dagen later... dan dood op het strand teruggevonden zou worden. Ik ben in het veld... En als ik een zeehond erheen breng... en ik weet wat er gebeurd is... dat er een zeehond na tien dagen weer over de dijk... na drie dagen ja. over de dijk... en dan zie je ze later weer terug. Dood of heel licht. Ze zei dat op Radio 1 in reactie op het aftreden van de Raad van Toezicht na oneenigheid bij de zeehondencrash. Die raad stapte op na een staking van vrijwilligers. Zij vinden dat zeehonden veel sneller in zee kunnen worden teruggezet dan onder leiding van het hart gebeurde. De dieren mochten van het hart pas weg als ze 35 kilo wogen en voldoende weerstand hadden opgebouwd. In een Utrechtse Albert Heijn is gisteravond een zoenprotest gehouden. Tientallen homo, lesbische en hetero stellen waren naar de winkel gekomen om daar met elkaar te zoenen. Die actie was een reactie op een gebeurtenis op Valentijnsdag. Toen haalde een beveiliger in dezelfde winkel twee kussende lesbiennes uit elkaar. Hun gedrag zou aanstootgevend zijn voor de klanten. De vrouwen verlieten daarop beledigd de supermarkt. Albert Heijn bood later wel excuses aan, maar op Facebook was het incident inmiddels uitgegroeid... tot een spontane actie om massaal in de winkel te komen kussen. Ook de Utrechtse wethouder Isabella was naar de Albert Heijn gekomen... zonder partner weliswaar, zo vertelt hij aan RTV Utrecht. Ja, die zegt van, uh, jij zit in de politiek, dus jij moet je ding doen... maar daar uh, ga ik niet uh, aan meewerken. Uh, en dat snap ik ook wel. Albert Heijn werkte wel mee, had zelfs de rode loper uitgerold... en schonk bubbels. Isabella was tevreden over het verloop van de actie. Dit is juist heel erg leuk, omdat samen met Albert Heijn en de twee mensen die het organiseren... er juist een heel positief event van wordt gemaakt. En dat vind ik zeer te waarderen. En ook initiatiefnemer Tessa is blij. Het is nergens op zee geworden. Het is niet dat we hier half naakt door de, door de toko zijn gegaan. Dus ze waren heel enthousiast erover en vonden het eigenlijk een manier om van min 1 plus 5 te maken. En uh, dat kan ik eigenlijk alleen maar... Uh, ja. Loven, goed. Uit voorzorg waren er jongerenwerkers en agenten aanwezig in de winkel. Maar op een gesneuvelde pot witte bonen na... verliep de actie zonder incidenten. Mark Robin Visser, goedemorgen. Ja, ja je bent op, de, op een boerderij, hè? dat is leuk. Ja, ja, zeker. Met meer dan uh, 800 deelnemers... staat uh, Wageningen de stad verderop vandaag en morgen... helemaal in het teken van de voedsel Anders-conferentie. Wil ik graag meer over weten, zo dadelijk. Ja, zeker. Maar ga eerst eventjes de kranten lezen in mijn eentje. Het is, is ook zo wat, hè? zo zonder Marcel Oosten. Eens even kijken. De Telegraaf opent met een enorme foto van het plein in Kiev. Massagraf op Plein. Demonstranten in Kiev gaan stug door met hun verzet... tegen het bewind van president Janukovic en brengen een gewonde man in veiligheid... na een aanvaring met de oproerpolitie. Inmiddels wordt er gericht op demonstranten geschoten. En op die foto zien we een gewonde man op een brancard... die wordt weggevoerd door vier mannen met helmen op... en doekjes voor hun mond. NRC Next opent ook met Kiev. Nou is het, nu is het echt oorlog. De betogers in de Oekraïnse hoofdstad Kiev vrezen meer geweld. Nu is het echt oorlog, zeggen ze, na het bloedbad van gisteren. En ondertussen proberen politici en diplomaten een laatste uitweg te vinden. Het Nederlands Dagblad opent ook met Oekraïne. EU stelt sancties in tegen de Oekraïne. En zo ook Trouw meldt eigenlijk hetzelfde. Sancties tegen EU tegen Oekraïne na het dag van tientallen doden. De Volkskrant heeft een reportage, ook vanaf datzelfde plein... er valt genoeg over te vertellen. Voor McDonald's liggen de lijken. Daar liggen ze, op de stoep, vlak voor de McDonald's. Een van de weinige plekken op het onafhankelijkheidsplein... waar nog een stoep is. De rest is namelijk opgebroken. Iedere tegel is een projectiel. Het zijn tien mannen, stuk voor stuk door het hoofd geschoten. Uit pietijd zijn hun gezichten afgedekt. Maar de demonstranten tillen de jassen en dekens op... voor wie het niet geloven wil. Ook op het AD op de voorpagina een foto van dat plein... met de tekst erbij in Kiev breekt de hel los. Maar eh, het AD opent ook met schaatsnieuws. Schaatsunie wil eind aan Hollands glorie. Het lange baanschaatsen moet zo snel mogelijk op de schop. Dat zegt Octavio Cinquanta. Dat is de hoogste baas van de internationale schaatsunie. Een massastart, een verkorte baan van 275 meter. Want, zegt hij, de sport heeft dringend een schoonheidsinjectie nodig.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 Barkley crazy. Mark Robin Visser, wat zei jij nou net? De Voedsel Anders Conferentie in Wageningen? Ja, ja Voedsel Anders Conferentie heet die. Die wordt uh, vandaag en morgen in uh, Wageningen gehouden. 800 deelnemers... Zo. Uh, en ik heb, ik heb uh, goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Oh. Uh, het, het goede nieuws is eigenlijk ook slecht of het slechte nieuws is goed. Het is maar net hoe je het bekijkt. Uh, hoe dan ook, de conferentie is hutje mutje vol. Uh, alle, de inschrijving is gesloten. Dus we kunnen er niet meer naartoe, Frederik. Dat is nou toch heel jammer. Maar het goede nieuws is dat ik thans op dit moment rondbanjer op het land van melkveehouder Jan Wieringa. Jan Wieringa die heeft een uh, melkveehouderij in Heelsum. Het is niet ver van Wageningen. En laat deze boerderij nou een van de programmaonderdelen van die conferentie zijn. Dus we kunnen in ieder geval vanochtend, hoewel de conferentie vol is... al een tipje van de sluier oplichten. En kijken waar ze het de komende twee dagen over uh, gaan hebben vanochtend in het Radio 1-journaal. Nou, dat is eigenlijk best wel een primeurtje. Ik eigenlijk. Dus ik dacht dat meld ik dan maar even. Ja, heel goed. Ga jij nu de boer eh. wakker maken? Nou, de boer is al, al, al wakker, kan ik onthullen. Dat is wel vaker zo met dat soort uh, types. Die struinen, net als ik, al best wel vroeg. En jij trouwens ook ja. vroeg uh, rond, zullen we maar zeggen. Hij is nou een beetje voor aan het verzamelen. Ik zeg, nou doe dat maar eventjes rustig alleen. Dan kan ik even met Frederik praten. Dus uh, de boer spreken wij uh, straks. Die conferentie die gaat over, ja, nou de ja, het woorden het woord zegt het eigenlijk al, voedsel anders. Uh, het is een conferentie voor boeren, maar ook voor wetenschappers en ontwikkelingsboeren. En ze gaan in debat over de hervorming of de vernieuwing, zo je wilt, van ons voedselsysteem. Ja, op zoek naar eigentijdse, duurzame en eerlijke manieren van voedsel produceren. Nou, dat is natuurlijk een heel actueel uh, onderwerp met al die schandalen rondom vlees en andere dingen die we de laatste tijd hebben gehad. Op zoek naar nieuwe manieren. Nou, en deze boerderij schijnt daar dus een voorbeeld van te zijn. Ja, ik moet het allemaal nog zien... Um, ik geloof dat je dan kunt zeggen van het gras tot het glas. He? Dus uh, de ja, melkproductie helemaal van het begin tot het eind in eigen beheer. En zo uh, gaan ze op die conferentie ook andere uh, productiemethoden... ook wat als het over vlees gaat, gaan ze dan uh, met elkaar bespreken. En dan zijn we natuurlijk benieuwd wat daaruit komt en wat er op dit moment al in de praktijk gebeurt. Want, zo heb ik me laten vertellen... Er gebeurt al heel erg veel. Nou, ik hoop dat we daar in de loop van de ochtend uh, het een en ander van kunnen laten horen. Op de radio. Doe dat maar. Met koeiengeluiden ook. Ja, leuk, leuk, leuk, leuk. Oké, okay, tot mm, zo. Beesten in het nieuws. Ja, ja Show. Ja. Daar zijn we weer. <laughs> ja, Mark Romme Visser. Ja. Tot straks. Dag. Tot Dag. 14 minuten over zes. Een heel bijzonder topstuk van de expressionistische kunstenaar Francis Bacon is de komende tijd te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het is een dramatische triptiek. Triptiek in memory of George Dyer, zo heet het drietal doeken. Het is onderdeel van de reeks meesterwerken waarin eerder stukken van Rembrandt en Andy Warhol te zien waren. Gijs van Tuil is ditmaal gastconservator en Jeroen Wielaert sprak met hem. Drie doeken, één verhaal. Gijs van Tuil. wat gebeurt er? Ja, dit is een in memoriam George Dyer. Dat was de vriend, minnaar van Francis Bacon. Hij was meegegaan naar een opening van zijn grote tentoonstelling in Grand Palais in Parijs. En heeft één avond, één dag voor de opening zelfmoord gepleegd. En dit is een reactie daarop. En we zien in het midden hoe George Dyer de hotelkamer in de rue de Saint-Père binnengaat. En eigenlijk de Kamer opent naar de dood. Dus dit werk staat in het teken van de dood. We zien hem links neergaan als bokser. Nog net niet uh, KO. En rechts zien we een dubbelportret. Een staand portret. Wat uh, spiegelverkeerd gespiegeld wordt op een tafel. En alles tegen een prachtige roze achtergrond. Een zelfmoord. Groot verdriet. Dat door beken. Bacon... Heel veel is geschilderd. Ja, dit was een inspiratiebron. Hij heeft overigens George Dyer al heel vaak daarvoor geschilderd. Uh, hij heeft hem leren kennen in 1963. Het was een volksjongen uit East End. Die... Beetje een boefje, hè? Uh, hij wilde een boef zijn. Hij wilde een grote boef zijn, maar hij mislukte altijd. En alles ging mis en belandde in de gevangenis. En Bacon moest hem dan weer uithalen. ging niet zo goed met Bacon en zijn vriend op het laatst. Op het laatst was er een verwijdering. Hij heeft hem toch meegenomen onder een soort morele en emotionele druk... naar de opening in Parijs, wat voor hem natuurlijk een geweldige gebeurtenis was. Eerste tentoonstelling na Picasso in het Grand Palais. Nou, beter gaat niet met Pompidou bij de opening. De dood bezworen in dit geval de Nieuwe Kerk... De dood uitgedreven. Ja, dat is juist. Maar een kerk heeft natuurlijk te maken met de dood. En het werk van Bacon staat in het teken van de dood. Van geweld, van seksualiteit. Van liefde ook. Laten we dat niet uh, vergeten. Hij heeft een drieluik geschilderd. Wat natuurlijk een traditionele vorm is voor de kruisiging. En het is niet toevallig dat Bacon eigenlijk begonnen is met een kruisiging te schilderen. En dat thema heeft een tijd tot in begin jaren 60 of middenjaar 60, een rol gespeeld in zijn werk. En dat is natuurlijk een traditioneel thema in de christelijke mythologie. Dan is het hier, hoe tijdelijk ook, helemaal op zijn plaats. Maar je mist toch wat in de wetenschap dat Bacon zoveel meer heeft gemaakt. Is deze ene dan de goede keuze? Deze ene is een Hele goede keuze. En het is ook prachtig dat er in Nederland, in de Nederlandse kerk, die arm zijn aan grote kunstwerken, eigenlijk weer het verleden teruggehaald wordt door een meesterwerk hier tentoon te stellen. Als je de grens overgaat naar België, heb je in Antwerpen, in Gent, in Brugge topwerken van Rubens, van Jan van Eyck en Michelangelo. In Nederland hebben we dat niet. En dat proberen we hier een beetje goed te maken. Cryptiek van Francis Bacon binnenkort te zien in de nieuwe kerk in Amsterdam. In Hartje Den Haag heeft het Britse Marks Spencer gisteren een nieuwe winkel geopend. Het bedrijf vertrok 13 jaar geleden uit ons land, maar is inmiddels weer terug. De opening werd verricht door de topman van Marks Spencer, de Nederlander Mark Bolland. Verslaggever Jeroen Schutheizer ving hem op na het doorknippen van het lint. Meneer Bolland, om maar met de deur in huis te vallen... 13 jaar geleden zijn jullie met het staart tussen de benen vertrokken uit dit land. Nou, die beslissing 13 jaar geleden, daar wil ik helder over zijn. Dat was omdat er een aantal dingen in Europa niet zo goed liepen, maar in Nederland wel. Dus in Nederland, in Amsterdam, in Den Haag, ook in Parijs liepen de winkels zeer goed. Er was toen echter een beslissing van het toenmalig management om te zeggen... we gaan ons focussen weer op de Engelse activiteiten. We hebben zoveel verzoeken gehad uit Parijs, maar ook uit Nederland... om terug te keren dat we gezien hebben met de winkels die we nu in Parijs geopend hebben over de laatste twee jaar. En de kleine winkel die we geopend hebben aan de Kalverstraat. Wat een zeer groot succes is dat we blij zijn om weer terug te keren. Wat er veranderd is, zijn twee dingen. Ik denk in de laatste 13 jaar is Nederland veranderd. En ook in de laatste 13 jaar zijn wij sterk veranderd. De laatste twee jaar zijn er een paar topdesigners bij ons gekomen... die op dit moment voor onze mannenkleding, vrouwenkleding, maar ook onze homeartikelen, maar daarnaast ook een foodgebied... hebben wij nu winkels met een assortiment... wat veel beter is dan het ooit geweest is. En wat willen jullie in dit land? Hoeveel vestigingen? Eigenlijk willen we twee grote vestigingen, dat is de planning. Wij willen eigenlijk de vestiging die we hebben, wat u ook ziet als locatie... dat hier de Grote Marktstraat tegenover de Bijenkorf... Zo zullen we op Drokin ook een uniek gebouw krijgen weer. Wat daarnaast belangrijk is, is het internet. En wat we gezien hebben, is dat wij in Engeland het internetverkopen nog veel hoger liggen als markt. Dus niet zozeer voor ons, maar voor iedereen in Engeland. Zien wij dat in Nederland en in West-Europa, ook in Frankrijk, die verkopen van internet alleen maar omhoog zullen gaan. Dus wij vinden dat we in de toekomst niet meer 20 winkels nodig hebben. Of in 20 in Frankrijk of 10 in Nederland. We willen twee hele mooie grote winkels, maar ook met een speciale ervaring. Dus en mensen die er tegenwoordig winkelen willen of op internet, of willen een wat wij noemen experience. Een beleving. Een beleving. Ik, ik, ik moet niet te veel Engelse woorden gebruiken. Ik spreek natuurlijk al acht jaar bijna uitsluitend Engels, dus excuses daarvoor. Waar moeten we deze winkel nou plaatsen in dat ja. Nederlandse landschap? Ergens tussen de Hema en de Bijenkorf? Het is een hele interessante vraag, want we hebben gewoon een eigen positie. En dat maakt het daarom ook zo leuk en ook zo speciaal. Wat we dus hier brengen is eigenlijk een product wat er in Nederland niet is. Dus wij vergelijken ons niet met enige uh, Bijenkorf of met wat we hier om de hoek zien, Zara. De producten die hier verkocht worden zijn precies hetzelfde als in Engeland. Er zijn buitenlandse ketens die dachten ook even voet aan de grond te krijgen in Nederland. Maar die hebben zich daarmee enorm verkeken. Nou, wij, hebben een, wij, hebben, wij zijn al in veertig andere landen. Dus het is niet het eerste land waar we uh, gaan starten. Dus wij hebben winkels op dit moment van hetzelfde formaat als we nu in Den Haag hebben. Hebben we geopend in Parijs, in Praag, in Istanbul, in Dubai, in Singapore, in Shanghai. Dus we hebben een ervaring dat als wij van onze totale assortiment van verkleding en van voedsel en van andere dingen dat aanpassen naar het land... dat dat een smaak is die universeel is. Want de trends zijn universeel. En meneer Bolland, de focus in dit land ligt enorm op laagste prijzen. Veel voor weinig. De Lidl, de Action, IKEA, Primark... dat zijn ketens die het relatief goed doen in deze moeilijke tijden. Bent u niet een beetje te duur? Ze zijn zeker geïnteresseerd in prijs, maar ook in kwaliteit. En dat is wat wij in Engeland precies hetzelfde zien... Wat we gezien hebben, daar is een tweedeling. Ja, mensen gingen voor een lage prijs, maar gingen ook voor veel hogere kwaliteit. Dus ze deden liever een aankoop voor echt iets goeds voor het weekend. En dat deden ze bij ons. Daarnaast is het zo, de kwaliteit die wij leveren... bijvoorbeeld niet alleen in voeding, maar ook in onze kleding. We hebben cashmere. En de cashmere-truien die bij ons zijn, die kunt u machine wassen. Daar hoeft u niet mee naar uw stomerij. Daar kunt u, die kunt u gewoon in de wasmachine stoppen. Dat, kunt u ook met, dat kunnen ook de dames met de lingerie, met de zijde kunnen ze gewoon in de wasmachine wassen omdat wij ongelooflijk veel productontwikkeling doen. Die besparing krijgt ze terug. Want in feite als men die kwaliteit houdt over twee of drie jaar... en men kan dat thuis gewoon in de machine stoppen... betekent dat men heel graag ietsje meer uitgeeft voor een betere kwaliteit... maar wat zich uiteindelijk ook snel terugverdient. Directeur Mark Bolland van Marks Spencer dus weer terug in Nederland. Dus kijken hoe het dit keer afloopt met die winkelketen. Like Heaven Fiction Factory. Sport. In de Europa League verloor Ajax gisteravond van Red Bull Salzburg. In de Amsterdam Arena werd het 0-3. Ajax dacht een gunstige loting te hebben met de Oostenrijkers, maar de Amsterdammers werden op alle fronten afgetroefd. Doelman Jasper Silisse. Ja, dit is heel apart en dit had niemand verwacht en daarom is het extra zuur. We wisten dat dit kon gaan gebeuren, maar dat het zo extreem was en zo goed... dat hadden wij natuurlijk van tevoren ook niet gehoopt. We hadden gehoopt dat we er onder de uit konden voetballen, dat is niet gelukt. Een andere tegenvaller voor Ajax is de blessure van Lasse Schöne. De Deen ging tijdens de warming-up door zijn enkel. Vandaag moet blijken hoe ernstig die blessure is. AZ heeft nog wel goede vooruitzichten op de volgende ronde... want de ploeg uit Alkmaar won de uitwedstrijd... bij Slovan Liberec uit Tsjechië met 1-0. En trainer Dick Advocaat was dan ook zeer tevreden. Ja, ik vond dat we zeer gecontroleerd speelden. Ook altijd uh, de controle over de wedstrijd hadden. Niet veel kansen gecreëerd. Tegenstander eigenlijk helemaal niks. En dan scoren we op het goede, goede moment. Uh, vorig jaar heb ik meegemaakt met PSV ook in, uh, in Oekraïne... dat wij 90 minuten aanvielen en zij twee keer scoorden. En nu hebben we het zeer gecontroleerd gedaan en, en in mijn ogen zeer, zeer goed gespeeld. Ja, soms is één doelpunt genoeg. En dat enige doelpunt werd in de slotfase gemaakt door Nick Viergever. De aanvoerder heeft alle vertrouwen in de return volgende week in Alkmaar.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 Bij de Olympische Winterspelen in Sochi wonnen de ijshockeyvrouwen van Canada de gouden medaille. In een bloedstollende finale werd Verenigde Staten met 3-2 verslagen. Winnend doelpunt viel in de extra tijd. De Amerikaanse vrouwen gaven tijdens de wedstrijd een 2-0 voorsprong uit handen. Voor Canada is het al de vierde Olympische titel op rij... En de Russische Adelina Sotnikova pakte het goud bij het kunstrijden. Na de korte kuur stond ze nog tweede, maar tijdens de vrije kuur... gisteravond maakte ze haar achterstand op de Koreaanse favoriete Yuna Kim goed. Voor Kim resten de zilveren medaille... en het brons ging naar de Italiaanse Carolina Kostner. Zometeen, Eens even kijken. Onze shorttrackers gaan vandaag opnieuw op de medaillejacht. Jorien Termoors, Freek van der Wart en Schinkie Knecht moeten zich zien te plaatsen voor de finale op de individuele afstanden. En de Nederlandse mannen staan in de relay finale. Afgelopen zaterdag zorgde Knecht voor de eerste shorttrack medaille en hij was er zelf nogal beduust van. Hey, dit is echt geweldig. Ja. Ik heb ze ook nog niet veel woorden voor. Dat, uh, ja. Dat het er nu allemaal uitkomt, is echt uh, geweldig. Ja. Echt geweldig, ja. En na half zeven spreken we met Wilf O'Reilly, oud short tracker en nu disciplinemanager van het short track team. Dit is Radio 1. Maar eerst het NOS-journaal met Dorald Negens. Goedemorgen. Goedemorgen. In Kiev heeft de oppositie de hele nacht met de regering Yanukovych... onderhandeld over een oplossing voor het geweld in Oekraïne. Snochtend zijn bron tegen persbureau Reuters dat de gesprekken elk moment konden worden afgerond. Of dat betekent dat de partijen het ook eens zijn over hoe het verder moet is niet duidelijk. President Obama ontvangt vandaag de Dalai Lama op het Witte Huis. Volgens een woordvoerster van het Witte Huis is de VS bezorgd over de mensenrechten situatie in Tibet. China eist dat de ontmoeting wordt afgezegd. Badr Hari hoort vandaag zijn vonnis voor de Amsterdamse rechtbank. Het OM eist vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Volgens het OM heeft de vechtsporter een spoor van geweld getrokken... waarbij het dieptepunt het geweld tegen zakenman Koen Everink in de Amsterdam Arena was. En het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht... heeft ook vandaag nog last van de reparatie van een kapotte wissel bij Den Haag. Volgens ProRail kunnen op het traject maar twee treinen per uur rijden in plaats van vier. Het weer buiig is het vanochtend vooral. Daarbij zijn hagel en onweer mogelijk. Vanmiddag minder buien, af en toe zon. Dan wordt het 8 tot 10 graden. awb Verkeersinformatie, Erwin De Hart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, helemaal geen files op dit moment. Dat is uh, goed nieuws. Ook niet zo gek natuurlijk vanwege de voorjaarsvakantie. Uh, doordat het wissel nog steeds kort is uh, op het spoor... rijden er tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal minder treinen. Die vertraging is een half uur. Dank je wel. Zo dadelijk meer over Oekraïne. U hoorde het is dus wachten op het einde van de onderhandelingen. Wilt u een printer die naadloos aansluit bij uw bedrijf? Sharp. Verbeter uw teamperformance. Management drives. Mastering leadership. Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. Verbeter de performance van uw organisatie.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Terwijl de spanning op en rond het onafhankelijkheidsplein... in de Oekraïnse hoofdstad Kiev nog steeds om te snijden is... wordt er achter gesloten deuren al de hele nacht politiek overleg gevoerd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland... spreken met president Janukovic, oppositieleiders en parlementariërs... over een uitweg in het conflict. In de afgelopen dagen zijn er in Kiev tientallen doden gevallen... bij felle gevechten tussen politie en demonstranten. Vannacht bleef het relatief rustig in het centrum van Kiev. Gisteravond werden de vele doden die er vielen herdacht met een gebed. Nog steeds staan betogers tot de tanden toe bewapend op de Maidan. De oproeppolitie heeft zich opgesteld voor het parlementsgebouw. Dat parlement stemde gisteravond laat in met een resolutie... die de politie opdracht geeft zich helemaal terug te trekken. De stemming werd gevierd als een overwinning. Er klonk applaus en het volkslied werd gezongen. Maar het is niet duidelijk hoeveel macht het parlement nog heeft... en of de politie gehoor zal geven aan de stemming. Op het politieke vlak is überhaupt veel onduidelijk. De Poolse premier Tusk is afgereisd naar buurland Oekraïne... en zegt gisteravond dat een akkoord dichtbij is. De regering en oppositie zouden in kunnen stemmen... met vervroegde verkiezingen voor het parlement en het presidentschap. Maar de Franse minister van buitenlandse zaken zegt dat het zover nog niet is en dat er nog moeilijke gesprekken zullen volgen. De situatie is heel moeilijk. We het maximum doen om een Pacifiek. Eén ding is wel helder: de Europese Unie legt sancties op. Dat hebben de ministers van buitenlandse zaken afgesproken. Minister Timmermans. Dat betekent dat mensen die uh, schuldig uh, worden geacht aan de gewelddadigheden en ernstige mensenrechtenschendingen de Europese Unie niet meer binnenkomen... en ook niet meer bij hun tegoede kunnen die, strak, die in de Europese Unie aanwezig zijn. Frans Timmermans over de sancties van Europa. Ondertussen maakt Oekraïne zich op voor opnieuw een dag... vol spanningen en grote onzekerheid. Na zeven uur hoort u verslaggever Gert-Jan Dennekamp... vanuit Kiev over het laatste nieuws daar. Vandaag wordt een van de grootste particuliere collecties... tekeningen van Nederland geveld bij Christie's. U hoort straks waarom die collectie verkocht wordt. De Olympische winterspeler met Sotchi. Eerst naar Sochi inderdaad. Gisteren kwamen er geen Nederlanders in actie. Vandaag kan het weer een hele mooie dag worden. Hè? Sebastian Timmermans. Ja, zeker. Goedemorgen. Timmermans, dat, sorry. Uh, de, nou, dat maakt niet uit. Ik doe, doe er ook een S bij. Ja. <laughs> nou, het kan zeker een mooie dag worden. Nederland heeft 22 uh, medailles. Uh, in totaal, uh, het record staat op naam van Sydney, 25. En het zou zomaar kunnen dat we daar uh, morgenavond uh, eindigen. Wie weet, wie weet. Want we gaan de, de ploegen nog volging krijgen bij mannen en vrouwen. En er wordt vandaag uh, ook druk geschaatst op uh, de baan van het shorttrack En daar zijn we zeker kansrijk. Dus het kan inderdaad een mooie dag worden. Ja, en dat is dan misschien wel uh, het laatste feestje ooit. Want uh, de baas van de schaatsunie wil het schaatsen graag veranderen. Er moet een eind komen aan de Hollandse hegemonie. Ja, ik, ik, was, uh, ik vind het een beetje apart dat hij een paar dagen geleden... nog voor de camera van collega Bert Maaldering verscheen... en zei dat er helemaal niets aan de hand was... en dat de 10 kilometer een prachtige afstand is... en dat de Nederlanders het gewoon goed doen. Uh, dat maakt allemaal niet uit voor de sport. Nu is dat in één keer heel anders, als ik het goed begrijp... in het Algemeen Dagblad. Ik heb het verhaal gelezen. Uh, wat me trouwens wel opvalt, is dat hij tot drie keer roept... dat hij spreekt op persoonlijke titel. Maar het lijkt me toch dat als je gevraagd wordt als in, voor een interview... als ISU-baas, uh, internationale schaats. Unievoorzitter. Dat je daar toch gaat zitten als voorzitter van de internationale schaatsunie. Uh, hij heeft het over een massastart. Dat is al bekend. Dat plan ligt er al veel langer. Uh, hij praat ook in één keer over het rijden op een baan van 275 ja. meter in plaats van 400 meter. Nou ja, of dat dan in één keer er moet voor ervoor moet zorgen dat de Amerikanen weer goed worden en de Canadezen weer goed worden en de Duitsers weer goed worden, dat zie ik eerlijk gezegd niet zo erg in. Ik denk dat hij wat dat betreft beter uh, kritisch kan zijn op uh, de manier waarop het, het schaatsen in een aantal bonden is gestructureerd. Uh, maar ja, hij is natuurlijk ook weer afhankelijk van die bonden. Dus wat dat betreft is het ook weer gevaarlijk. Ja, maar wat bedoel je daarmee? Het? Hoe het is gestructureerd? Nou, bijvoorbeeld in Amerika, daar komt nu wel wat kritiek los op de manier waarop het schaatsen daar, uh, de, de, de, de Amerikaanse bond is gestructureerd. En dat mensen, er uh, even plastisch gezegd, meer voor zichzelf zitten dan voor de sporters. Ja, ja. Uh, uh, dat is ook kritiek die Bart Veldkamp, die daar heeft gewerkt, al een aantal jaar geleden he, uh, heeft geuit. Uh, uh, dus ja, ik moet eerlijk zeggen, het, uh, hij doet een aantal uitspraken weer opnieuw, maar uh, het blijft een beetje hangen, vind ik. We wachten het af. Dan nu ja. het uh, lange baan schaatsen. Ploegenachtervolging. Ja, daar, daar zijn we dus uh, nou ja, de afgelopen twee keer dat dit werd verreden op de Spelen. Want het is nog een betrekkelijk nieuw onderdeel. Uh, niet zo goed in, de, in geweest. De Nederlandse mannenploeg was zowel in Turijn als in Vancouver, Vancouver de topfavoriet. Maar twee keer ging het mis. Jan Blokhuizen, Sven Kramer en Koen Verweij moeten het vandaag doen. Eerst tegen Frankrijk. Nou, dat moet te doen zijn. Uh, daarna tegen de winnaar van het duel tussen uh, Noorwegen en Polen. En dat, wordt wel een, uh, dat kan wel eens een, een pittige kluif worden. De vrouwen komen één keer in actie namens Nederland starten... Uh, Jorien Tamors, Lotte van Beek en Irene Wüst vandaag. Marit Leenstra uh, moet daar even plaatsnemen op de figuurlijke bank, spreekwoordelijke bank. En Nederland rijdt tegen Amerika. Nou ja, we weten dat Amerika niet bezig is aan goede spelen, dus ook dat moet voor de vrouwen te doen zijn. En Sven Kramer, dan is natuurlijk nu de hele tijd de vraag, hoe is het met zijn rug? Ja, gisteren was het ook de vraag. Toen kregen we de antwoorden dat dat allemaal wel weer oké okay was. En dat hij ermee om kon gaan. En het zijn maar acht rondjes. Maar ja, je moet in totaal drie keer in actie komen. Kwartfinale, halffinale en finale. Tenminste, als het allemaal goed gaat. Uh, uh, drie keer acht is het toch weer 24 rondjes... die hij dan moet rijden met die lastige rust, rug. Dat is bijna een 10 kilometer wedstrijd. Dus dat zal een beetje uh, de grote vraag zijn... die boven de Nederlandse ploeg hangt, inderdaad. Maar de, verhaal, de, de, de berichten zijn dat het wel weer een stukje beter gaat. Gelukkig. Dankjewel, Sebastian Timmer. Vanuit Sochi. Ik praat verder over short track met Wilf O'Reilly. Oud short tracker zelf en discipline manager van het short track in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ik me even afvroeg. Discipline manager. Is kennelijk heel veel discipline nodig bij dat short tracken? Nee, dat heeft te maken met... Uh, wij hebben, uh, bij de KNSB hebben wij vier disciplines. Uh, we hebben uh, lange baan uiteraard. Short track, kunstrijden, inline skaten en, en marathon. En uh, twee wekelijks zijn alle discipline managers uh, in het Aha. kader van samenwerking. Die komen bij elkaar en die uh, gaan uh, heel veel ideeën uitwisselingen, multidisciplinaire samenwerking uh, uh, met elkaar bespreken. Ja, er worden vandaag een hoop medailles verdeeld. Hoe is de sfeer bij de shorttrackers? Nou, Heel goed, heel positief. Ik was uh, gisteren bij de laatste training in die uh, IJsburg Arena. En uh, ja, ik moet zeggen dat... Uh, ik denk aan de ene kant is de spanning een klein beetje af natuurlijk. Uh, van de week heeft uh, Shinki de allereerste Short Track officiële uh, medaille gewonnen voor, de, voor Short Track. Daarna natuurlijk uh, bijzondere uh, resultaten uh, van Jorien. Dus in die zin is de, de, de spanning uh, een klein beetje af. Omdat, dat ja, kan gevaarlijk geval, zijn uh, uh, toch? Nou, weet ik niet. Nee, nee. ik denk dat uh, het is altijd mooi is als je, als je één medaille uh, op, je, op, je, op je kamer hebt. Om het zo te noemen. Uh, dus ja, uh, Freek van der Wart die komt in actie vandaag. Uh, Shinky in, in de 500. Jorin nog in de 1000 meter. En uiteraard uh, de, de, de aflossing. De ploeg, uh, de ploeg uh, waar we heel hard en heel lang hebben voor gewerkt. Ja, voor Ter is het de, de laatste kans op de 1000 meter. Om de felbegeerde medaille te halen.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 Nou, uh, uh, ik, ik ga ervan uit dat, uh, dat is een, een voorwaarde is dat ze haar best zal doen. Uh, ze heeft een, een, een uh, zit in de vierde kwartfinale. Ze is wel een pittige rit met uh, Elise Christie en Park van Korea.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 Dus uiteindelijk uh, moet ik toch uh, durven, durven hopen, durven zeggen: dat uh, de mannen relay vanavond uh, gaat voorgehouden. Heel goed. En u bent in Sochi voor de BBC. Hoe doen, ja, klopt. De, hoe doen de Britse shorttrackers het? Nou, uh, tot nu is het een beetje het tegenvallende uh, resultaat. Christie heeft uh, toen in de finale 500 meter. Die, is, uh, die heeft uh, uiteindelijk zilver uh, gehaald. En toen is, dan later heeft ze een penalty ontvangen. Dus die zilver heeft ze niet ontvangen. Hmm. Uh, in de 1500 meter is ze uh, disqualificeerd door een technische reden. Nou, dan ga ik niet iedereen hier lastig vallen om dat uit te leggen. Ze is over de streep gegaan. Maar aan de binnenkant van de streep. En dus daardoor is haar transponder uh, heeft niet geregistreerd... dat ze inderdaad over de streep is gegaan. Dus ze heeft het resultaat daar in de 1500. Dat dus did not finish. Uh, dus voor haar is ook de laatste kans. En zij was ook derde op de, de, de, de WK vorig jaar in Debrecen. Dus, uh, maar tot nu als ploeg. Uh, Engeland heeft de, de beste speler tot nu ooit. Ze hebben vier medailles. Dus uh, dat is ook bijzonder. Ja, dus ook daar een goede sfeer. Dat is fijn. Ja, ja. mooi. Ik, dank zeggen, ik wel. maak oh, de, de ploeg sorry. niet zo wel mee. Maar uh, zeker van, uh, van uh, media en de aandacht daarvoor krijgen uh, zeker uh, een mooie. Uh, Mooie sfeer hangen. Dank u wel, Wilf O'Reilly. Outshore tracker en discipline manager van het shorttrack in Nederland. Mark Robin Visser. Even overschakelen. Ja. Van het schaatsen naar de boerderij. Waar ja, ze doen, iets hoor. doen zoals het moet. Lees ik hier. Wat doen ze dan ja, zo goed? Doen, ja, het, ja, het is het, het, een voorbeeldboerderij. Ja, het is een boerderij waar ze in ieder geval uh, vandaag nog niet zozeer... maar morgen vooral veel uh, bezoek verwachten. Mensen van de, van de conferentie die in Wageningen wordt gehouden... die uh, gaan hier naartoe op excursie. En wij uh, mogen alvast uh, rondneuzen. Nou, dat is naar mij natuurlijk wel besteed. Ja. Ik bevind mij thans in een, uh, ja, een soort... Ja, wat is het eigenlijk voor een ruimte, Jan? Het is ontvangstruimte. een ontvangsruimte. Ja. Hier ja, mooie tafeltjes en stoelen en zo. En hier zit Marijke Domburg... die zit met een dikke viltstift stukken kaas te, te behandelen. Vertel even wat u aan het doen bent. We hebben de kaas gesneden voor onze klanten. En die zijn gezield verpakt in stukken plastic. En ik schrijf de gewichten erop... zodat de mensen kunnen kiezen... hoe groot het, We het wel, uh... stuk is wat ze willen meenemen. Ja, en dan gaan we vervolgens, die kaas gaat allemaal in kratten... en we hebben verschillende soorten. We hebben hier bijvoorbeeld uh, brandnetelkaas. Dat heel erg lekker. Wat is dit? Belegen kaas. Bele, oh, bel, bel, ja, sorry, natuurlijk. Dat is de afkorting. En venegriek. Dat is ja. een uh, kruid met een balnootachtige smaak. Allemaal biologische kaas? Ja. Helemaal biologisch. van het eigen bedrijf hier? Ja. Dat klopt. Hoeveel stukken moet u nou nog? U bent al heel ver, hè? Nou, nog één krat. Nog een en kratje. En dan uh, gaat het naar de koelwagens, waar de mensen het zelf kunnen ophalen. De koelwagens, Jan Wieringa, want u hebt, dat is bijzonder van uw bedrijf... u hebt een aantal ja, mini-locaties eigenlijk, waar u de verkoop doet. Vertel eens. Ja, ja we hebben 1500 leden van de boerderij... Uh, van een consumentencoöperatie. Die zijn uh, lid van de coöperatie. de coöperatie is eigenaar van de koeien. Dus zijn mede-eigenaar van, van de boerderij. Ja. Uh, en de producten van de koeien... die kunnen ze ophalen uh, hier op de boerderij. Maar ook in uh, vier uh, koelwagens... die hier in de omliggende steden en dorpen staan... Consumenten krijgen daar een sleutel van, dus die 1500 mensen hebben een sleutel. Kunnen daar zeven dagen per week, 24 uur per dag naartoe om uh, producten te halen. Melk, yoghurt, karnemelk, ja. kaas, boter, room, vlees. Allemaal, u ah, heeft de hier de een voorbeeld van, hè? kunnen ja. we er even ja. heen lopen? dat is goed. Ja. Dus u bent op een gegeven moment naar een sleutelmaker gegaan en u hebt gezegd, doet u mij 1500 kopieën van deze sleutel? Ja, er zijn in de loop, loop van 15 jaar ja, nou, er 4.000 uh, sleutels uitgegeven, oh. maar... Uh, maar goed, dan ben je dus lid van de corporatie. En dan mag je dus met je eigen sleutel... Hier staat een hele grote diepvrieskist. Ja, en Die, die is deze... helemaal onderverdeeld in uh, 20 vakjes. vakjes. We hebben twintig soorten vlees. Runder gehakt, worst, tartaar, half om half, karbonade. Ja. En dan mag je dus uitpakken wat, mag je, je, wil. uitpakken wat je wilt. Uh, het is allemaal verpakt per 200 gram. Uh, past goed bij de huidige trend van minder vlees eten. Je hoeft niet in halve potjes te kopen. Ja. Geen 5 kilo, 200 gram. Nou, je pakt eruit wat je nodig hebt. En dat hoeft en niet dan? de week. Dat mag ook uh, eens in de maand. Ja? En dan schrijf je op je naam en je telefoonnummer. Dan weet ik welke Jans het is. Hij is lid van de coöperatie. Uh, dus ik ken ze. Ja. Uh, en dan schrijft hij op hoeveel hij mee heeft genomen. Je moet netjes opschrijven wat je hebt meegenomen. Netjes opschrijven. Dat lijkt me nog wel een bottleneck voor u als ondernemer. Nee hoor. Uh, als je de mensen vertrouwen geeft... Dan krijg je vertrouwen terug. En iedereen schrijft netjes op wat hij heeft meegenomen. Of nou kaas is, of aardappelen, of vlees. Gaat Keurige mensen allemaal. Zeker, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, nou, de mensen zijn dus zeer ook... gemotiveerd uh, om uh, lid te zijn van een dergelijke boerderij. Dus ja, ja uh, dan uh, krijg je ook dat de mensen gemotiveerd meewerken aan een uh, boerderij. Nou, we praten straks naar zeven en verder over het geheim van uh, de boerderij van Jan Wieringa... en zijn 1500 leden. Hè? Ja. tot zo. Laten we bij een in. Erwin de Hart. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb uh, geen files te melden. Wat? Ja, nou, dat meen ik ook. En wat, wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Laten we het zo houden. Nou, ik denk dat een file een incident zal zijn. Uh, omdat het uh, voor grote delen van het land nog steeds voorjaarsvakantie is. En het is vrijdag en dat is altijd een, uh, een rustigere dag uh, op de weg. Het regent wel, dus dat kan voor een file zorgen. Uh, maar laten we hopen van niet. Oké, okay, dankjewel. Jo. Er komen berichten binnen dat de onderhandelingen in Kiev zijn afgebroken. De regering, oppositie en de Europese Unie... spreken daarover een oplossing voor het geweld en het protest in het land. De berichten zijn nog erg vers, en we houden u uiteraard op de hoogte. Het is 13 minuten voor zeven. Ajax verloor in de Europa League kansloos van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. In de Amsterdam Arena werd het 0-3. Een onverwachte zepert voor de Amsterdammers. Doelman Jasper Cillessen. Ja, dit, dit is heel apart en dat had niemand verwacht en uh, daarom is het extra zuur. Toch kreeg je al meteen het idee, dat is niet, dit is niet zomaar een team. Hè? We lachen wel een beetje om het Oostenrijkse voetbal, maar het begon al met een hele ingestudeerde vrije trap. Ja, klopt. Uh, ze hebben hun huiselijk goed gedaan en uh, ze hebben het ons verschrikkelijk uh, moeilijk gemaakt. En uh, Compliment aan hen. Hebben ze jullie nou echt verrast? Of hadden jullie, op de, uh, hadden jullie het idee, dit, dit kan ons wel eens overkomen met hun manier van druk zetten? We wisten dat dit kon gaan gebeuren, maar dat het zo extreem was en zo goed... dat hadden wij natuurlijk van tevoren ook niet gehoopt. We hadden gehoopt dat we eronder uit konden voetballen, en dat is niet gelukt. Schrok je al naar de penalty? Dacht je van, oh jee? Ja, goed, uh, ik, ja, het is lastig. Ik heb nog niet teruggezien hoe, die, hoe en wat, maar goed, het is lastig. Dan weet je, als je na 13 minuten 1-8 staat, dat het een lastige avond gaat worden. Wanneer kreeg, kreeg jij in de gaten van, dit gaat het niet worden... Tachtigste minuut. Maar uh, in de eerste helft toch ook al? Je werd zelf ook een keer verschalk waar, waar zij een patent op schijnen te hebben... zo'n bal vanaf de middenlijn. Ja, goed. Maar als wij de druk geven die zij op ons geven... dan mag zo'n bal niet gegeven worden. Dus uh, het is een combinatie van. En goed, als zij drie keer kunnen scoren in een half uur... waarom kunnen wij het niet? Maar uh, jouw collega aan de andere kant... heeft de eerste helft op slag van rust de eerste bal gekregen, hoor. Is dat niet veelzeggend? Ja, goed. Uh, maar goed, de wedstrijd heeft twee helften. En uh, als je de, de rust ingaat met het idee van we gaan nooit meer winnen... dan uh, kun je net zo goed zeggen, scheid, maar af. Dus daarom zeg ik vanaf de 80e minuut... pas uh, bij ons uh, het geloof een beetje weg. Hoe was de rust? Stil. En is er toen eens overwogen om de hele boel op zijn kop te zetten? Want jullie kwamen met hetzelfde elftal al. Nee. Nee, kijk, we, we weten wat we moeten doen. Alleen we moesten het beter uitvoeren. En dat hebben we uh, iets beter gedaan, maar niet, niet goed. Want een aantal kansen, nou... Hey, we hebben inderdaad weinig gecreëerd, dat klopt. Hoe nu verder? Ja, mag ik zeggen dat de uitwedstrijd een formaliteit is of deel je die mening niet? Nee, goed, kijk, we moeten eerst naar zondag, uh, naar AZ, thuis hier, die moeten we winnen. En dan gaan we kijken hoe en wat. Als zij 3-0 uit kunnen winnen, waarom kunnen wij het niet? Is dit on-Nederlands zoals zijn voetbal? Ja, het is een Oostenrijkse ploeg, dat begrijp ik ook nog wel. Het uh, we is eigenlijk het spelletje wat wij ook willen spelen, alleen wat agressiever. Wij willen ook vroeg druk zetten en de tegenstander onder druk zetten en houden. En dus zij hebben het vandaag beter uitgevoerd. Nou, heb je nou enig idee waarom je daar niet onderuit kon voetballen? Is het nou gewoon een gebrek aan vorm bij een x-aantal? Ik zou het niet weten, want als ik had geweten waar het aan had gelegen, dan had ik het in de west- of tijdens de wedstrijd al aangepast. Ja, dat is logisch, lijkt me. Jasper Sieles, doelman van Ajax, in gesprek met verslaggever Rob Fleur. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. In pocket Got fathom I'm gonna use it Intention I'm feeling tail Gonna make you, make you, make you More tense. Got motion resting the motion I've been Driving Detailing and No visa. tenders brass in pocket De grootste particuliere verzameling tekeningen van Nederland komt te koop. Vanaf volgende maand verkoopt veilinghuis Christie's 800 tekeningen en prenten die in de loop der jaren zijn verzameld door Johan Quirijn van rechteren Altena. Johan Bos van Roosentaal is als adviseur in de kunstmarkt namens de familie betrokken bij deze veiling. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe speciaal is deze verzameling? Nou, dit is wel heel uniek in zoverre dat het een, een collectie uh, tekeningen betreft die niet alleen heel groot is, maar ook met een van een waanzinnige kwaliteit. Meneer Van Richter Altenaar was een van de grootste kenners van de 20e eeuw, internationaal van Nederlandse tekeningen. En heeft als zodanig uh, met zijn scherpe oog fantastische dingen kunnen ontdekken die niet eerder bekend waren. Hij heeft tekeningen ontdekt van Raphaël, Rubens uh, Rembrandt, noem het maar. En um, heeft daardoor met een heel bescheiden budget een fantastische collectie voor zichzelf ook kunnen opbouwen. Heeft hij dat helemaal vanuit zichzelf gedaan of kreeg hij dat mee? Had zijn, hadden zijn ouders ook al een verzameling? Nee, die hadden absoluut geen verzameling. Die waren wel zeer cultureel geïnteresseerd... maar die waren niet op deze manier kunst aan het verzamelen. Hij wilde oorspronkelijk kunstenaar worden, schilder worden... maar toen hij merkte dat hij daar niet genoeg talent voor had... ging hij kunstgeschiedenis studeren... En um, ja, al spoedig bleek dat hij daar groot talent had, hij heeft in de kunsthandel gewerkt, eerst. En uh, werkte daarbij in de oom van hem en uh, bleek daar heel goed te zijn. En vervolgens is hij uh, bij verschillende musea uh, heeft hij gewerkt. En voordat hij daar begon, bij al dit musea, heeft hij al op jonge leeftijd hele belangrijke tekeningen kunnen kopen in allerlei verschillende collecties of op allerlei veilingen in Nederland, maar ook daarbuiten. En wat voor soorten, ja, het zijn er 800, hè, Maar, maar wat, wat, wat voor soort tekeningen zit erbij? Nou, de belangrijkste groep tekeningen is zonder twijfel um, de vroege 17e eeuw. Dan hebben we het over Rubens, uh, Rembrandt, maar ook een kunstenaar waar hij heel veel aandacht voor heeft gevraagd, terecht. Dat is Jacob de Gein. Er zitten bijna 20 tekeningen van Jacob de Gein in. Dat is een uitermate goede kunstenaar die voor uh, dat meneer van Echter Altenaad zich daarmee bezig ging houden, nog niet zo bekend was. En um, ja, daar zitten fantastische tekeningen in. Maar buiten, buiten die groep zijn er ook beroemde landschappen van Jan van Gooyen, Jacob van Ruisdael, etc. De grote namen. En eh, ook figuurstudies van allerlei verschillende kunstenaars. Waarop, waaronder eh, Adriaan van der Stade, eh, Rubens, eh, Jordaans. Um, maar dan kom je ook in de 18e en 19e eeuw waar heel verschillende tekeningen in zitten. En dat was natuurlijk een hele mooie groep tekeningen. Hij was dol op Rome als kunsthistoricus. En hij heeft eh, specifiek, specifiek daarom eh, ook tekeningen verzameld die met Rome. Te maken hadden ...en daar heeft de familie besloten hem de eerste keuze, of de eerste keuze te, te, te geven aan het Rijksmuseum... ...om te kijken wat zij graag zouden willen hebben uit die collectie. En dat is een hele belangrijke groep aquarellen van een kunstenaar die rond 1800 leefde. Josephus Augustus Knippen die heeft in Rome heel veel, heel veel aquarellen gemaakt... ...en die zijn nu allemaal door het Rijksmuseum aangekocht. Daar kunnen wij ze dus gaan bekijken. Nou, binnenkort. Uh, ja. die, dat zal nog even duren. Maar de eerste tentoonstelling van belangrijkste tekeningen uh, uit deze collectie zal plaatsvinden uh, 12 tot 14 en 17 tot 18 maart bij Christies in Amsterdam. De, veiling, de eerste veiling vindt plaats in juli in Londen. Hartelijk dank. Johan Bos van Roosenthal als adviseur uh, betrokken bij de veiling van deze collectie van Johan Quirijn van Rechteren. Altena. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Kluuk, hallo. Goedemorgen. Kiev brandt massagraf op het plein. Nu is het echt oorlog. Voor McDonald's liggen de lijken. Nou, dat zijn de koppen in de kranten vanochtend over de situatie in Oekraïne. Veel foto's uit Kiev op de voorpagina's. Trouw heeft een foto van gedode demonstranten geplaatst. Zij liggen op straat. Een vrouw knielt voor een van de doden en huilt. En op een foto in de Telegraaf dragen vier mannen met helmen op een brankaar. Daarop een man. Ze rennen over het plein waar rook het zicht vertroebelt. Ukraine is trending topic op Twitter. Ukraine, Ukraine klinkt als you crying. Je huilt Twitter iemand. Zuipketen zijn sterk in opkomst nu jongeren van 16 en 17... geen alcohol meer mogen drinken in het café, zo meldt Spits. Horecaondernemers zien zich, maken zich niet alleen maar zorgen om hun omzet... maar ook om de veiligheid van de jongeren... die indrinken in de achtertuin van hun ouders. Veel gemeenten leveren nog altijd overbodige huishoudelijke zorg... zeggen verschillende deskundigen in Trouw. Aanleiding is een eerder bericht over huishoudelijke hulp in Venendaal, waar 150 van de 250 onderzochte huishoudens... meer zorg bleken te ontvangen dan nodig was. Partijen zoeken naar jongeren voor op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Minderjarigen zijn van harte welkom, schrijft NRC Next... omdat de partijen moeite hebben om volwassenen te vinden. Het wordt des gekker. Maar de jongeren mogen nog niet de raad in. Ze staan laag op de lijst Ze maken dus weinig kans. Maar ze kunnen dan alvast ervaring opdoen. En er komt een proef om spookfiles te voorkomen, staat in de Telegraaf. De proef wordt gehouden op de snelweg tussen Tilburg en Eindhoven. Er gaan auto's rijden met slimme apparatuur. Spookfiles ontstaan doordat iemand op een drukke weg onverwacht remt. En daarmee een kettingreactie, kettingreactie achter zich veroorzaakt. Dankjewel Gert. Straks na zeven, het lijkt erop dat de onderhandelingen in Kiev zijn afgebroken. Zo dadelijk het laatste nieuws van onze verslaggevers daar.